Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dikter met het NOS journaal. In zijn woonplaats Amsterdam is zanger en acteur Ramse Shafie overleden. Hij was een van de meest kleurrijke figuren uit de Nederlandse artiestenwereld. Hij woonde al jaren in een verpleeghuis. Dit voorjaar werd bij hem slokdarmkanker geconstateerd. Ramses Shafi was in de jaren 60 en 70 erg populair. In die periode scoorde hij hits als Sammy, We zullen doorgaan en zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Veel succes heeft hij in de tijd ook samen met Lisbeth List. Ramses Shafi werd geboren in een voorstad van Parijs... als zoon van een Egyptische diplomaat en een Russische moeder. Rond zijn zesde liet zijn zieke moeder hem achter in Nederland... en woonde hij in pleeggezinnen. Vanaf de jaren 60 hield hij zich vooral bezig met muziek... en in de jaren 80 was hij bekend aanhanger van de bagwan. Shaffi kreeg veel onderscheidingen, zoals een Edison, de Louis Davidsprijs en de Gouden Harp. Ramse Shaffi is 76 jaar geworden. Het onderzoek naar de rol van vroegere topmensen van DSB gaat ruim een maand langer duren. Het onderzoek wordt gedaan door de Nederlandse Bank en de AFM. En minister Bos hoopte dat het vandaag klaar zou zijn. Hij wilde snel duidelijkheid over Zalm, die nu topman is bij ABN AMRO. Omdat het langdurige discussies zijn positie zou kunnen schaden. Het museumplein in Amsterdam wordt vandaag veranderd in een symbolische begraafplaats in verband met Wereld Aidsdag. Op het plein worden 5000 kruisen geplaatst als symbool voor de miljoenen Afrikanen die overlijden doordat ze geen eetsremmers krijgen. Vandaag begint ook een nieuwe landelijke campagne Stop AIDS Now. In Duitsland is de tweede zware crimineel gepakt die donderdag uit de gevangenis van Aken was ontsnapt. De voormoord veroordeelde Peter Paul Michalski werd door een speciale eenheid van de politie in Cherenbeck am Niederrhein aangehouden. Hij was vorige week samen met Michael Hekhoff ontsnapt, die zondag al was aangehouden. Het weer bewolkt nog ook af en toe zon, het blijft tot de meeste plaatsen droog. Temperatuur vandaag rond 8 graden, morgen regen en het wordt dan ongeveer 5 graden. Dit was het NOS.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 Set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 said, I get it.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 Nina, Simone The concert was over There was still a band playing This is